Van de lichamelijke malaise, hij meldt zich ziek bij de chef, noemt hij de keel, de misselijkheid en koorts, maar niet zijn hoofd, pijn. De druk, het waas, het evenwicht, niet alles is verplicht, vindt hij, zijn hoofd, dat is van hem. Niet alles is verplicht, meent hij, zijn hoofd, dat is van hem.